Jan van der Putten met het NOS-journaal op dan de troostfinale. De Argentijnen versloegen Oranje met strafschoppen. Het werd 4-2. De Argentijnse keeper stopte de penalties van Vlaar en Sneijder. Nederland speelt zaterdag tegen Brazilië om de derde plaats. En zondag moet Argentinië in de finale tegen Duitsland. Meteen na de nederlaag van Oranje stroomden in een aantal steden de pleinen leeg, waar het publiek de wedstrijd kon volgen op grote tv-schermen. Er kon onder meer worden gekeken in Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. Volgens de politie waren er nergens problemen. In Argentinië werd massaal gevierd dat het land in de finale staat. Onder meer in de hoofdstad Buenos Aires vierden tienduizenden mensen feest op straat. Het Israëlische leger heeft ook vannacht weer doelen aangevallen in de Gazastrook. Bij een aanval aan de kust van het Palestijnse gebied kwamen zes mensen om het leven. Volgens het leger heeft Israël de afgelopen dagen 550 doelen beschoten, waaronder raketinstallaties en huizen van Hamas-leiders. Hamas bestookte Israël constant met raketten. De meeste werden onderschept door het Israëlische Raketschild. Naar aanleiding van de crisis in Oekraïne heeft de Europese Unie nog eens elf mensen op de sanctielijst gezet. Het zijn voornamelijk Oekraïnse separatisten, maar er kunnen ook een paar Russen bij zitten, zegt een EU-diplomaat. Ze mogen niet langer naar de EU reizen en hun tegoeden bij Europese banken worden bevroren. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Houston zijn zes mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn vier kinderen. Een volwassene ligt gewond in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte in een auto omsingeld. Huizen in de buurt zijn geëvacueerd. De aanleiding voor de schietpartij in Houston zou een familieruzie zijn. Het weer nog vannacht droog en wat nevel. Overdag geregeld zon. Maar in de middag vooral landinwaarts een regen- of onweersbui. Het is verder vochtig en warm met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A15-europoort richting Rotterdam afgesloten... tussen Spijkenissen en Hoogvliet na een ongeluk. Verkeer wordt zo lang omgeleid via de Botlekbrug. Tot zover de verkeersin. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 More active kindness, I'm in deep, deep. If anybody finds out, I meant to drive home But I don't cool it now, no So we're in we just sit on the couch One thing lit to another, now just on my mouth I, I need you, darling, come on, set the tone If you feel me falling, won't you let me know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 Ik ben Ik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 Het blijft toch Zetje van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Siste soir, je part en als ik alleen ben, als ik alleen ben, als Si alleen ben, als ik alleen ben, als ik alleen ben, als ik alleen ben, als ik Casser la als ik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 Door de mensen die je vermoorden, door de mensen die je vermoorden, door de mensen die je vermoorden, door de mensen die et vermoorden, vieux qui espèrent, et ces qui, à la, télé chaque jour et les salons qui la couleur. Je rentrer ben niet van plan om te gaan. Ik ben niet van plan om te gaan. te Si ce soir, j'ai pas envie de tout seul. Si ce j'ai pas envie de chez moi. Si ce j'ai pas envie de fermer la gueule. Si ce j'ai envie de me casser la voix. Casser, ah! ZANG EN MUZIEK entre de genoux et les vieux qui espèrent et ces flashs qui Je pas dégueulasse, doucement les rêves qui coulent J'ai pas envie rentrer tout seul si ce soir j'ai pas envie de rentrer ce soir J'ai pas envie, pas envie fermer ma gueule Si ce soir Et ce soir J'ai me casser.